8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na RTL heeft nu ook de Telegraaf een tuchtklacht ingediend... tegen advocaat Meijering, de advocaat van Estelle Kruif. De mediabedrijven vinden dat Meijering de gedragsregels heeft overtreden. Volgens de advocaat heeft de vorige raadsman van Estelle Kruif Moskowitz... de redacties geregeld getipt over ontmoetingen met Kruijf in het Amstelhotel. Hotel. De Telegraaf en RTL Boulevard zouden zo beelden hebben kunnen maken... Volgens de mediabedrijven zijn ze niet getipt door Moskowitz en ontbreekt elk bewijs voor de beschuldigingen. Kruijf beschuldigt Moskowitz van financieel wangedrag vanwege torenhoge rekeningen. Frankrijk heeft troepen gestuurd naar Mali, dat heeft de Franse president Hollande bevestigd. Samen met Nigeria en Senegal wil hij de Malinese regering helpen in de strijd tegen islamitische groepen in het noorden van het land. Franse troepen hebben direct na aankomst in Mali een luchtaanval uitgevoerd. De Malinese president heeft vanavond de staat van beleg afgekondigd. Het dodental door de aardverschuivingen in het zuidwesten van China is opgelopen tot 43. In een dorp werden zeker 16 huizen bedolven onder een laag modder en sneeuw. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua worden nog drie mensen vermist. Zo'n 300 reddingswerkers zijn in het rampgebied ingezet. Vorig jaar werd de arme regio Yunnan na een zware aardbeving ook getroffen door aardverschuivingen. En toen kwamen 80 mensen om het leven. Op het Europees kampioenschap Olraan Schaatsen heeft Sven Kramer na de eerste afstand een kleine achterstand op zijn concurrent Jan Blokhuizen. Kramer leverde op de 500 meter drie tiende in op Blokhuizen en werd zevende. Blokhuizen eindigde op de vierde plaats. De afstand werd gewonnen door de Polnietzwitski. Later vanavond schaatsen de mannen in 10,5 de tweede afstand de vijf kilometer. Het weer, wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Vannacht in het hele land lichte tot matige vorst. Morgen blijft het licht vriezen. Verder is het droog met zonnige perioden. En s'avonds in het zuiden kans op wat sneeuw. Na morgen wordt het nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond op dit ongebruikelijke tijdstip voor NOS Langs de Lijn. U hoort misschien al het geroezemoes op de achtergrond. We zijn niet in de studio in Hilversum. We zijn het hele weekend in Tiof in Heerenveen voor de Ascent ISU EK Allround. Tot en met zondag zeg ik de mannen doen er drie dagen over over dat toernooi. De vrouwen gaan we pas morgen in actie zien en horen. En die mannen, die hebben al een afstand gehad. Dat was de 500 meter. Cruciaal eigenlijk altijd tijdens een allround-kampioenschap. Sebastian Timmerman en Eben Wendemars zitten op hun plek. U hoorde ze ook al eerder vanavond op Radio 1. Nog even voor wie dat niet heeft gehoord, Sebastian, hoe ging die 500 meter? Die 500 meter werd gewonnen door Konrad Nitswietski. Dat doet hij wel vaker. Eigenlijk kunnen we de laatste jaren zeggen dat hij bij een EK allround altijd de 500 meter wint. De pol. Die traint eh, bij TVM 35-93 als enige binnen de 36 seconden. De Paul Broedka werd tweede, 36-03. En de Noor Hoewag Bekue, ja wel, daar is hij, werd derde in 36-14 en is eigenlijk dus de morele winnaar. Uh, van die 500 meter. Jan Blokhuizen wordt vierde en verliest omgerekend naar de 5 kilometer toe. 2,6 seconden op uh, Bukkou. Siemens Spille Nielsen, een jong talent uit Noorwegen. Vijfde, Simanski zesde. En dan Sven Kramer op de zevende plaats. Met straks op de 5 kilometer waarin hij rijdt tegen Bukkou. Een achterstand van 5,6 seconden ten opzichte van de Noor. Uh, dan hebben we nog Sverre Luna Pedersen op de negende plaats. Die staat al 7,2 seconden achter zijn landgenoot Bukkou. En Ivan Skobrev, oud-Europees en oud-wereldkampioen, allround, werd slechts elfde en staat al dik 7 seconden achter ten opzichte van Bukkou. Nogmaals gezegd, met zijn derde plaats is de morele winnaar van die 500 meter. Rens Rotterveel wordt 12e en Tetsjan Bloemen 20e... en heeft dadelijk een hoop goed te maken op de 5 kilometer waar we mee bezig zijn... en waar we na vijf ritten de snelste tijd op naam zien staan van Sbiniu Broedka, De pool, die dus tweede werd op de 500 meter, rijdt een persoonlijk record... op de 5 kilometer van 6.35.17. Volgens mij het enige persoonlijke record tot dusver op deze eerste dag van dit Europees kampioenschap All-Out bij de mannen. En dat is ook best gewoon een goede tijd. Dus die Paul die gaat wel meedoen zeg maar, in de subtop achter de groep met de grote favorieten. We gaan beginnen aan het tweede blok van de 5 kilometer met in de zesde rit nu Robert Leeman tegen de Rus Denis Juskov. Leeman komt uit Duitsland. Hij ging trouwens onderuit net bij het inrijden. Dus hopelijk voor hem is hij goed genoeg hersteld daarvan. Dan de Belg verre Spruit Die ging onderuit op de 500 meter tegen de Paul Simanski In rit acht zien we Rens Rotteveld, de enige Nederlander van dit tweede blok tegen de Siemens-Spieler-Nielsen. En dit tweede blok, 5 kilometer, wordt afgesloten met de negende rit. Waarin Konrad Nietzvitski, de winnaar dus, van de 500 meter, het gaat opnemen tegen Harold Silovs. Inzet op de 5 kilometer, dus die 6.35.17, 17 Het persoonlijke record voor de Pool, Zbigniew Broedka. De uitzending duurt tot 11 uur. Wouden u op de hoogte van al dat live schaatsen. Van de belangrijke ontwikkelingen. En straks de belangrijkste race is natuurlijk helemaal live. En dit hele weekend zit hier. Aan tafel, Jochem Uitenhagen voor het mannentoernooi. Jochem, goedenavond. goedenavond. In het restaurant van Tiof was het eten lekker vanavond. Want Echt. dat krijgen we er gewoon bij, hè? Prima gesmaakt. Ja. goed. Wat was het? Ik moet spieken. We hebben een konpokai gegeten. krokante kip met citroenrijst. Kijk, ja. Ja, ik ook, hoor, trouwens. Ja. Het was heerlijk. <laughs> um, die 500 meter, die hebben we gehad. Uh, ja, die moest het toernooi neerzetten. Heeft dat, ik begin maar even heel algemeen... heeft dat voor jou het toernooi lekker neergezet? Krijgen wij een mooi toernooi te zien? Uh, ja, vind ik wel. Om de simpele reden dat ik de afgelopen jaren veel al heb gehad... dat er bijvoorbeeld een Boekhoe gewoon onderuit ging... of een rare valpartijen, slechte races. En eigenlijk iedereen van de favorieten... of van de favorieten waarvan je weet dat die voorin mee kunnen rijden... Uh, hebben gewoon een prima 500 meter gereden. Als je het hebt over spanning, dan kan ik eigenlijk zeggen... dat Sven Kramer harder kan rijden dan hij heeft gedaan. Maar dan wordt het dus wel weer spannender mee. Ja, je noemt al het woord favorieten. We waren er niet eigenlijk vooraf... Vooraf zeg ik er duidelijk bij maar twee favorieten in het mannentoernooi. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Sven Kramer en Jan Blokhuizen staan. Ik denk toch wel een beetje zeker wat we na de Nederlands kampioenschap hebben gezien. Als een beetje eenzaam bovenaan. Dat hebben we zeker ook natuurlijk gezien ten opzichte van de andere Nederlanders... Waar... Ja, 4,7 punten verschil naar de nummers 3, uh, 4 en verder. Dat is ja. echt heel erg. Waar uh, je het daar nog veel. over hebben eigenlijk, want dat is ook wel een klein beetje schandalig, toch? In het nederlands graatsland Ja, er is er eentje letterlijk tussenuit gevallen, Koen voorbij. Ja. Uh, dus, maar die zal ergens in, in de middenboot zitten. In de middenboot tussen, in ieder geval twee. Die zal derde zijn geworden, denk ik. Ja. Um, maar ik vind dat wel zorgelijk. In de zin van zeker naar de, als je naar het niveau van een 5 kilometer kijkt. Ook, dat is gewoon niet super hoog ten opzichte van pakkenbeet 10 jaar geleden. Alleen er stijgen de twee met kopperschouders bovenuit. En, uh, een, een lange afstandsspecialist Bob de Jong, die wordt dan derde met 620. Maar dat ding wat er achteraan komt, ja, ik vind dat niet heel spannend. Ja. Daar, daar moet echt wel wat gedaan worden. Dan kunnen we zeggen, ja, we zijn steeds meer specialist aan het worden. Dat zie je dan niet in de breedte op de vijf kilometer. Nee, dit is een van de grote onderwerpen waar we dit weekend nog vaak over zullen hebben, denk ik. Even terug naar die 500 meter. Ja. Is er een favoriet bijgekomen in, in dit toernooi? Kan jij Bukko nu als favoriet bestempelen? Een nou, veel snellere 500 meter dan Blokhuizen en Kranen. Ja, en ik denk dat dit zeker een van de snelste 500 meters van hem op een Europees kampioenschap is geweest. Um, maar hij is blijven staan, dus hij doet nu gewoon mee. Dus, dus ik denk dat het voor hem inderdaad mentaal wel een, een enorme oppepper is. dat hij gewoon nu lekker van start is gegaan. Um, wat ik ook wel opvallend vind. Ik bedoel, uh, onze Paul Brodka werd de tweede. Die reed een persoonlijk record van 6,35 de 5 kilometer. Um, Daarmee staat hij in het klassement op zich helemaal niet zo slecht. Nee. Dus dat is, die zullen we straks zeker nog bovenaan gaan helemaal niet zo slecht. Dus uiteindelijk maakt hij geen grote kans, toch? Nee, maar ik, ik kijk ook wel wat verder. Ik bedoel, we kunnen kijken naar het podium 1, 2, 3. Ik ja. kijk ook wel naar het internationale schaatsen. Die discussie gaan we natuurlijk voeren dit weekend over het, uh, het allrounden. Uh, maar dan denk ik, vind je, als je een goede 500 kan rijden... hij kan een behoorlijke 5 kilometer rijden, wat hij laat zien met 6, 5, Dan verwacht je dat hij ook een goede 1500 kan rijden. Dan moeten we maar zien of die tien kan overleven. Maar het wordt dan gewoon leuker. Ja. En de concurrentie is natuurlijk groot. Want er mogen straks maar acht deelnemers starten op de 10 kilometer aanstaande zondag. Ja, dat is de concurrentie voor de mannen die de laatste afstand willen ja. rijden. Uh, als je nog even uh, gewoon kijkt naar waar het voor ons, uh, kijkers en luisteraars, om draait. Wie er meedoen om de prijzen. We hebben de drie nu genoemd. Wat zit daar achter? Behalve die en de pool dan. Nou, wat, wat jammer is, die we natuurlijk niet hebben kunnen noemen... omdat hij niet rijdt, is Alexis Conten. Die is uh, ja, gewoon niet fit, die is ziek geworden... en die heeft zich dus uh, niet kunnen inschrijven. Dat vind ik jammer. Ik had bijvoorbeeld een Bart Swinks. Ik denk dat hij absoluut nog wel wat naar voren kan komen. En Ik vond zijn 500 meter toch uh, wat tegenvallend. Aan de andere kant, hij rijdt 400 boven zijn persoonlijk record... dus doet hij het niet slecht. Opvallend vond ik wel Ivan Skobrev... Met een, een 36-9 wat hij rijdt. Alleen eh, bij zijn start maakt hij een klein foutje. En even later ook nog een wiebelingetje in de 50, 60 meters. Ik denk dat hij wel wat heeft laten liggen. Met dat in mijn achterhoofd denk ik dus wel dat hij op zich er goed voor staat. Ja, al, al voor nu, al voor dit EK. Of misschien meer als hij dan beter in vorm is het WK. Of moeten we hem helemaal niet zien als allrounder dit seizoen? En misschien wel nooit meer? Nou, dat, ik, ik denk als hij, dat zullen we straks naar de 5 kilometer weten. Ja. Ik weet helemaal niet waar hij zijn pijlen op richt, richt, richt richting uh, Sochi natuurlijk. Ik denk dat hij toch 5 kilometer en eventueel die vijf, meter wil pakken. Maar dan denk ik dat hij nog steeds een goede allrounder is... als je zes en negen met twee foutjes rijdt. Um, dus ik... Ja. Ik denk, ja, het zijn ik wel twee foutjes hè? en die zijn duur op de korte afstand. Absoluut duur, maar het is niet niets dat hij Europees en wereldkampioen on is geweest. Ja. Dus hij kan er wel wat van. Ja. We gaan ons even richten op uh, die twee matadoren uit Nederland. Jan Blokhuizen om te beginnen. Die werd vierde op de 500 meter dus. Nou, die klassering is niet zo heel belangrijk. Het gaat om de tijd. Hij staat nu drie seconden voor op Sven Kramer. Doorberekend naar de vijf kilometer. Steven Dalebout sprak met Blokhuizen direct na zijn 500 meter. Er sprak veel gedrevenheid uit jouw 500 meter. Hoe, hoe vond jij zelf jouw 500? Um, ja, tijd is, uh, het is iets langzamer dan uh, vorige week. De eerste uh, meter waren beter, maar de laatste bocht uh, niet, niet echt vlekkeloos. En, uh... ja, vertel even, wat gebeurde daar? Ja, ik denk dat ik hem. Uh, ik ik, ik, ik sneep er goed in, maar uh, dan kneep ik hem even te snel naar binnen. Ik hield even malen in, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, goed. Uh, dus uh, ik zat daar uh, vrij, vrij dicht op de blokken nu ook. En, uh... Wok je daar zelf ook van? Nee, nee, nee. ik had het wel onder controle, maar het is wel als je zeg maar, zo dichterop rijdt, dan kan je net niet, uh, ja, net, net niet, net niet hard genoeg afzetten. Denk ik. Dus, maar goed, uh, het, is, uh, het is een goede start, denk ik. En uh, nu gewoon een knopje om en uh, naar de 5 km toe te kijken. Ja, 3,6 seconden verschil met de Bucco. Wat zeg je dat uh, met het oog op die 5? Ja, uh, prima, gewoon uh, vol erin en, uh, en het gaatje wegwerken. De kop, er, de kop is eraf, hè? dat is toch wel belangrijk van zo'n round toernooi, de 500 meter. Ja, tuurlijk, je, weet, je staat dat gespannen aan de start en uh, je, je, hebt de, je hebt je zin opgezet. En uh, ja, dat is wel lekker als, als die 500 meter redelijk goed uh, gelopen, uh, gelopen is. En uh, nu uitwerken en even wat eten en dan uh, gaan we naar de 5 toe leven. Er slot nog even Sven Kramer, uh, wat zegt jou uh, zijn tijd? Ja, het is ongeveer hetzelfde als, als vorige week, dus uh, dat, is, dat is prima. Ja. Niet, uh, niet heel hard, ook niet, uh, ook niet heel slecht. Dus. 36-7. Ja. Ja, goed. Uh, aan mij, de, aan mij uh, nu om, uh, om een beter vijf te rijden of vorige week. Op naar de vijf. Ja, Blokhuizen, Blokhuizen vergeleken het al even een beetje met het NK allround. Toen uh, was hij 36 honderdste sneller dan Kramer. Nu uh, 30 honderdste, drie e dus om precies te zijn. Ja. Um, toen redde hij het uiteindelijk net niet. Dit weekend moeten we het maar even zien. Maar wat was jouw eerste indruk van hem? Hoe vond je zijn race? Nou, ik vond, hij, hij was minder snel dan, dan, dan het NK. De, de, de vraag die alleen dan bij me opkomt van... Als Sven en Jan allebei ietsje langzamer zijn, zijn dat dan misschien de omstandigheden. Ja. Aan de andere kant hoor je Jan ook Al, zeggen. Over dat... de hele linie was het toch niet vreselijk snel? Nee, maar ik vind aan de andere kant een 35-9 rijden op een all-round is best hard. Ja. Uh, ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik weet ooit dat uh, volgens mij hij ook wel eens een keer dat morgt uit het een 35-98 reed op een Europees kampioenschap. Dus het is niet. Het komt vaker voor. maar... Uh, ik vind het heel moeilijk op te peilen van de, wat, hoe zijn de 500 meters ten opzichte van het NK. Want bijvoorbeeld, even uit mijn hoofd, volgens mij, Tetjan Bloemen was wel drie tiende sneller. Dus, dan zou je zeggen, die zitten ze zestiende dichterbij. Ja. Ten opzichte van de NK, dat is het best wel nog meer, meer een, gra, een gat wat hij uh, dicht. Ja. Je hebt het over 35ers dus op allround toernooien. Erben, luister jij mee? Ik mee. Wat was jouw uh, tijd ja, op een allround toen -no op nou, de 500 meter? Ik vraag me af. Het was namelijk op de nooit. WK. Toen, toen Sven ook hier uh, wereldkampioen werd. Ik denk dat ik 506 of 507 reed. Maar dat was een matige 500 meter voor mij. Ja. Maar en matig is dan was dan in dat veld wel weer goed. Maar daar, ja. had, daar had jij natuurlijk de winst moeten pakken. 35 75. Daar was je vandaag de winnaar mee geweest voor ja, wat het waard is natuurlijk. Ja. Maar die 500 meters wat je zei. hè, um, ze zijn inderdaad gewoon echt een stukje minder. Ik denk dat het ijs echt ietsje minder snel is. Um, maar, maar de verschillen zijn... Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon drie, drie, drie mensen die, hebben, die zijn gewoon overeind blijven staan. Dat is Havert Bukko, dat is Sven Kramer en dat is Jan Blokhuizen. Die drie ja. die, die hebben gewoon, gewoon, die doen echt mee voor het kampioenschap. En je hebt eigenlijk... Skobref is de eerste die gewoon nu al afhaakt. Ja, en maakt dat het toernooi voor jou interessant genoeg, drie kanshebbers? Nou, ik, ik ben heel blij dat we er eentje bij gekregen hebben. Want ja. op, op voorhand hadden we gewoon gedacht dat we eigenlijk alleen maar met Jan Blokhuizen en met Sven Kramer te maken hadden. En misschien hebben we ons ook wel een klein beetje verkeken op het toernooi bij het 1 Oranje. Misschien waren die omstandigheden daar toch wel gewoon echt bizar goed, hè? Want we dachten echt, 16 reed Sven Kramer toen hier op de, op de 5 kilometer. Nou, ik denk dat dat vandaag absoluut niet verreden gaat worden. Ik denk dat je eerder naar een tijd van 6.15, 6.16 moet, moet, moet, moet, moet gaan kijken. En dan wordt het ook wel weer een heel ander toernooi. En dan kijk je ook wel weer heel anders naar zo'n na, na, na, na zo uh, zo toernooi. Waar heeft dat dan mee te maken, die omstandigheden, dat die vandaag waarschijnlijk slechter zijn? Nou, dan kijk ik Jochem ook even aan. Is dat ook gewoon dat het nu bomvol zit? Nou, ik, ik ben ze... Waar je als eerste maar naar moet kijken is wat de luchtdruk is. Ik weet het niet. Dan gaan we zometeen, ga ik dat nog wel even uitzoeken. Ten opzichte van een paar weken geleden. Luchtdruk is de luchtdruk heeft de grootste invloed. Uh, het is buiten. Het is wat vriezend. Het is wat kouder weer. Het is wat droger. Ik weet niet of het wat gunstig is of niet. Het ijs blijft onwijs mooi glimmen. Dus, dus dat is, daar ligt het niet aan. Dus ik denk dat de, dat de luchtdruk uh, het grootste effect is. Ik weet niet wat uh, Erwin daarover nou, zegt. Nou, ik weet zeker dat de luchtdruk hoger is dan dat het was. Ik ga het, dus het zo meteen voor je, voor, je, voor, je, voor je opzoeken. Dus ik kom, kom er op terug. Maar het NK. Ja, toen was het echt regenachtig buiten. Toen was het echt gewoon herfst. Toen was er een extreem lage drukgebied. Toen waren het echt perfecte omstandigheden. En nu zie je toch wel, hè? het gaat vriezen over een paar dagen. Dus het gaat, uh, er komt een hoge, hoge, hoge druk op het drukgebied aan. En dat heeft gewoon heel veel invloed op, op, op het ijs. En ook op de mensen? Hoe, hoe, hoe schaadt dat? Een hoge druk in plaats van lage druk? Nou, maar bij het, bij het NK was het ook gewoon vol. Hè? Bij het NK was het echt, uh, zaten er ook gewoon 8000 mensen uh, in het stadion. En misschien zitten, zitten er nu een keer 10.000. Ja, nou, ik bedoel eigenlijk meer op de rijders zelf. Ja, dat is per rijder verschillend. Maar in principe uh, um, ja, is het gewoon positief. Weet je, de, de rijders, het is een droge hals. ze hebben die lucht, lucht, luchtomstandigheden hebben ze veel beter onder controle. Ze kunnen dat gewoon regelen, ze kunnen gewoon vocht eruit trekken. Dat ondanks dat er heel veel mensen in de zitten, dat, dat het nog steeds gewoon een droge baan is. En buiten het regent niet heel hard, precies. Dus het is, het is ook niet zo dat al die mensen hier met allemaal klets, natte jassen binnenkomen. Nee, nee. nee dat scheelt. Ja. En het voordeel is hoe, uh, hoe lager de luchtdruk is, hoe dunner de lucht is, hoe makkelijk je er doorheen ja. kan rijden. Dus dat is... Dat is eigenlijk, het heeft gewoon met weerstand te maken. Ja. We gaan even luisteren naar de man die zevende werd op de 500 meter. Dat is de man die al vijf keer Europees kampioen allround is. In het record van Rintje Rits, maar dit weekend kan even naren. Zes Europese titels. Sven Kramer, 500 meter, niet zijn afstand, dat weten we. Dus die zevende plaats, dat zal wel. Het ging daar ook om de tijd. En natuurlijk de verschillen, met name met Blokhuizen. Bert Maaldering sprak met hem. Blij dat de 500 erop zit. Ja, altijd hè. Ja. Want jij bent dan toch een lange afstandspan dan blijf je toch hè? Ja, ik heb, gewoon, ik heb me wat ik al zeg, ik heb me gewoon veel meer toegelegd op die 5 en die 10. En uh, ja, die 500 meter is gewoon, uh, ja, harken naar de finish en uh, vergeten en door. Ik hoopte dat ik de spanning ook zag bij de start, want zo vaak start jij niet vals. Nu wel. Ik moest heel lang wachten. Ik stond ook niet helemaal oké, okay, dus op zich kwam me niet zo slecht uit, maar ja, liever niet. Dat snap ik ook. Maar kwam die start van de spanning, dat bedoel ik eigenlijk? Ja, nee, natuurlijk is het spanning. Ik weet niet of ze dat kan relateren aan een valse start, maar die spanning is absoluut. En dan kijk je naar wat, want dat is makkelijk te vergelijken, wat je op het NK hebt gedaan hier. Uh, zelfde omstandigheden ongeveer, dezelfde baan. Maar nou, dat is eigenlijk wel gelijk. Ja, toen deed ik 66. Correct. Ja, nou ja, daarom... Uh, nou, ik... Uh, 500 meter, uh, je kunt er niet heel veel winnen, maar je kunt er wel heel veel verliezen. En uh, dat heb ik niet gedaan. Dat heb je niet gedaan. Want... Ja, tegen, ten opzichte van Bucko misschien wel. Maar... Ja, wat, ja, hoe kijk jij naar Bucko eigenlijk? Want inderdaad, die, die, ja, dan moet je wat op goed maken op de vijf kilometer. Maar ja... Ja, maar hij kan wel schaatsen. oh ja, dat is waar. Maar het toernooi duurt nog langer natuurlijk. Ja, nee. Nog drie afstanden en uh, we gaan het zien. En maar hoe kijk jij dan naar Blokhuizen? Want ja, dat lijkt toch het gevecht op voorhand te mensen te worden. Drie seconden is dat. Verschillend drie seconden je jou in Blokhuizen op de, op de vijf kilometer. Ja, nou, dat was 3,8 twee weken geleden. Dus dat is dichterop. Ja, klopt. De, de loting is, zou je zeggen, in jouw nadeel. Waar je vaak altijd in de laatste rit zat, vaak in de laatste rit. Nu uh, zit hij uh, later. Ja, klopt. Maar uh, ik ga gewoon volle bak rijden. En dan uh, zie je het wel. De opluchting is vooral dat hij 500 geweest is. Ja, nee, altijd zo, K-afstand. <laughs> <laughs> dat zei Sven Kramer, ik denk een uurtje geleden, ongeveer na zijn 500 meter. Uh, ja, de, misschien wel de belangrijkste zin in dit interview is dat hij straks voor Jan Blokhuizen moet rijden op de vijf kilometer. Ja, nou, hij heeft de laatste tijd altijd, of altijd, gewoon heel vaak mazzel dat hij achterin start. Ja, en dat of, hij tegen dus, hem, ja. of tegen hem, Of tegen hem, dat hij dus weet wat er gereden is. Ik vind dit leuk, want hij zegt in dat hij moet volle bak gaan rijden. Dat moet je altijd op een Europese kampioenschap, laten we wel wezen. En wat wel grappig is, en ik weet niet in hoeverre dat, de, dat ze daarop rijden, maar... Je hebt het vorige keer op het Nederlands kampioenschap gezien. Een 1500 meter als derde afstand die morgen wordt verreden. Ze klasseren de mensen aan de hand van het klassement. Sta jij eerste, dan start je in de binnenbaan. Sta jij tweede, dan start je in de buitenbaan. En omdat je in de buitenbaan mag starten op een 1500 meter. Heb je twee keer het voordeel dat je naar je tegenstander kan gaan schaatsen. Bij de start en bij de laatste ronde richting de finish. En dat kan net het verschil maken waarop je eigenlijk makkelijker bij je tegenstander kan blijven. Waardoor je dus vanuit... In dit geval tweede klasse met na twee afstanden. Ja. Wat makkelijker je tegenstander kan controleren. Denk dat... je dat hij. Want hij, kan, hij kon soms inderdaad berekenen wat hij ongeveer moest rijden om dat dus te creëren. Ja, Denk dat... je dat hij zo ver gaat? Nou, ik denk dat, ze wel, dat hij er wel over na zou kunnen denken. Kijk, hij moet zorgen dat hij 500 meter gelijk staat aan een blokhuis of iets ervoor. Want dan, dan, heeft, dan weet hij het. Ik denk nou, want Sven ja. is gewoon een betere 10 kilometer. Dan slaan we Bukkel voor het gemak nu even over. Want die heeft voorlopig nog... Veel nou, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Ik hoop dat Sven en Jan hun niveau houden. En dat ze tot de 10 kilometer moeten strijden tegen Bukkel. En als ik dan kijk naar het belang van het internationale schaatsen. En we hebben mooie races en Bukkel wordt Europees kampioen. Dan vind ik het een prachtig einde van een zondagavond. Het zou eigenlijk heel raden dat we dat dan steeds hopen als Nederlanders. Het is een Nederlandse sport. We willen eigenlijk heel graag dat er Nederlander wint. Tenminste, de meeste mensen willen dat. dat, dat maar zou... we willen eigenlijk ook heel graag internationale concurrentie. We willen strijd zien. Ja. Daar, daar gaat het om. En als we straks zien: uh, ik bedoel, het NK was aan zich niet spannend tussen nummers 1, tussen nummers 1 en 3. Maar nummers 1 en 2 maakten er een show van. Ja. Dus het is altijd super fijn dat Jan Blokhuis heeft is aangehaakt bij Sven Kramer. Maar ik wil graag dat we internationaal ook spannende wedstrijden zien. Ja, Erben en Sebas, delen jullie die mening? Ja, uh, op zich wel. Uh, spannende wedstrijden maakt het alleen maar leuker. En hoe meer zielen uh, uit uh, landen, behalve Nederland... Ja. Maakt alleen maar meer vreugd. Ik mis eigenlijk nog een beetje een naam in alle bespiegelingen. Nou, die van uh, Sverre Lunde Pedersen. Ja, een uh, jong Noors talent die uh, negende werd op de 500 meter. En dit seizoen vooral hele goede 5 kilometers en goede 1500 meters heeft laten zien. En dan ben ik toch ook wel heel erg benieuwd naar wat die uh, Lunde Pedersen strakjes uh, gaat laten zien op de 5 kilometer. Hij rijdt in de laatste rit tegen Jan Blokhuizen. En op het moment dat we dat allemaal zeggen hebben we de eerste Nederlander in de baan op deze 5 kilometer. En dat is uh, Rens Rottevel. Eigenlijk de tweede Nederlander, maar Bram Smallenbroek rijdt dus voor Oostenrijk. Rotterveel, de Nederlander is gestart tegen zijn andere jonge Noor. 19 jaar, Simon Spieler Nielsen. Die uh, ook goed was op de 500 meter trouwens. Vijfde wet, maar die 636 heeft staan als PR. Persoonlijk record op de 5 kilometer. Dus die zal hij wel wat gaan uh, inleveren. Rens Rotterveld eindigde als twaalfde op de 500 meter. En staat op een behoorlijke achterstand van 3,9 seconden. Ten opzichte van zijn directe tegenstander van nu. Rotterveld neemt het initiatief. Ook nog even meegeven dat de snelste tijd op naam stond. Dus straks toen we de uitzending begonnen van Sabine Joubrutka. Inmiddels die tijd twee keer verbeterd. Eerst ging Denizek. Zhuzkov rondendoor uit Rusland. En daarna Jan Simanski, de Pol 6-29-81 voor hem. Simanski, dus leider op de 5 kilometer. Maar Broedka nog wel leider in het klassement. Naar twee afstanden van de rijders die geweest zijn. Kijken we terug naar de baan. Ja. Dan zie ik Rens Rotteveel aankomen. Door de binnenbocht heen gereden. Hij is op weg naar de kilometer. Heeft de eerste kilometer van de 5 kilometers erop zitten. En komt hier langs in de ronde 29-7 naar 29-0. Is de eerste volle ronde nu een 29-7-R. In zijn tweede volle ronde. Dat is een aardig begin van Rens Rottevel. Dat is zeker een aardig begin. Als je er kijkt, hij is nu al een, bijna een seconde sneller dan Szymanski. Die reed toch een, een moekeurige tijd onder de 36. Dus ik denk ook dat nu echt de 5 kilometer begonnen is. Ik denk dat hij een goede, een goede opening had. Hij ook 18-4, 29, 0, 29, 7. En dan gaat hij nu op weg naar die 1400 meter. En dan is het nu de zaak om die rondetijden een beetje constant te houden. Om in ieder geval lager in de 30. En inderdaad, hij begint nu met een rondje 30-1. Dat is gewoon een goede rondetijd. Nu moet hij die Rondjes zo veel mogelijk, zo lang mogelijk in die rondjes 30 houden. En hij heeft een voorsprong opgebouwd op Simanski uh, inmiddels van 1,6 seconden. Mm. En heeft uh, die siemens speler Nielsen al op een behoorlijke achterstand gereden... in de beginfase van deze 5 kilometer. Zog een meter of uh, nou, 60, 70 minimaal waren die jonge Noor op rijdt. Een van de talenten dus uit Noorwegen voor de toekomst. Daar komt Rens Rotteveel weer aan. Bezig aan zijn derde Europees ja. kampioenschap allround. 30-4 in de afgelopen ronde naar de 1800 meter toe. 2.17.80 betekent nog altijd 1,6 seconden uh, voor, sneller dan Szymanski was. De rondetijden lopen met zo'n drie tiende per ronde op. Is dat aanvaardbaar, Emmen? Dat is zeker nog aanvaardbaar. Want de rondetijd is nog, gewoon, is gewoon nog steeds eigenlijk best wel goed. En hij heeft een mooi ritme in de bocht. Het ziet er wel vrij ontspannen uit. Hij kan op het rechte eind. Nog ietsje langer door blijven rijden. De, de, de knie gaat heel snel naar buiten toe. Maar ja, die 5 kilometer. Hè. Hij rijdt nu weer rondje 35. Hij kan hem nu een klein beetje constant houden. Het is nu zaken dat je tot 3 kilometer deze rondjes blijft rijden. Want na de 3 kilometer dan begint pas eigenlijk echt die 5 kilometer. Bij de Nederlandse afstandskampioenschappen eindigde hij als elfde op deze afstand. Bij het NK Orang was het verreweg zijn minste afstand. Zevende slechts en leverde hij veel punten in ten opzichte van de top 2. Waar die dus uiteindelijk op zondagavond vijf punten achterstand had op Kramer en Blokhuizen. Want deze Rens Rottevel 23 jaar uit Zuid-Holland, was de nummer drie van het Nederlands kampioenschap. 35 voor de tweede keer op rij. Een tiende verval nog altijd als je kijkt naar twee rondjes geleden. Dus dat doet hij goed. En het verschil met Szymanski is inmiddels 2,5 seconden. En Szymanski reed ongeveer de uh, tijd die Rens Rotteveel heeft staan als beste seizoenstijd. Dus dan kun je nu heel voorzichtig de conclusie gaan trekken dat Rottevel tot dusver bezig is. Met de beste vijf kilometer van uh, dit seizoen. Dan komt hij weer aan. Even wat moeite met die uh, rechterarm. Hij heeft er nu drie kilometer op zitten, weer 35. Ja, Erwin, ja, voor de derde hem. keer op zijn rijden, hij, hem, 30, 5. hij rijdt hem heel erg constant. En dan die doorkomst. Hè. Die doorkomst is 3, 49, 44. Dan rijdt hij dus op de drie kilometer, rijdt hij onder de... Nou, dat is eigenlijk een hele keurige drie, drie kilometer. En nu begint die wedstrijd. Hij moet nog... Vijf rondjes rijden. Hij, hij ziet er nog heel goed uit hoor. Hij heeft heel veel energie. Hij heeft een mooi ritme. Hij rijdt eigenlijk best wel makkelijk. Ontspannen rijdt hij door die bocht heen. Het ziet er tot op heden gewoon hartstikke goed uit. Hij gaat naar die 3400 meter toe nu. Ik ben benieuwd naar die rondetijd. Ja, 38. Nu gaat die rondetijd toch een klein beetje omhoog lopen. En nu moet hij ze vasthouden. Nu moet hij het in die resterende vier ronden die het nog zijn... tot het einde van de vijf kilometer... moet hij het afmaken op de kruising langs Jan van Veen... die daar als enige coach op de kruising staat. Dus en Rotterdam coach. En tegelijkertijd ook de rondetijden uh, aangeeft. Jan van Veen die inmiddels wel een co-sponsor heeft gevonden... maar nog altijd dus op zoek is naar een hoofdsponsor voor die ploeg. Koen Verweij ging onderuit. Bij het Nederlandse rollhoudkampioenschap deze Rotterdam plaats zich dus wel. En die komt aan de 3800 meter. 39 nu voor de ronde. Een tiende vervalt ten opzichte van de ronde hier voorafgaand. Meer dan 3,5 seconden sneller dan Simanski was in deze fase van de wedstrijd. En als je zo kijkt ook naar Rottevel op de kruising. Nog altijd goed met dat bovenlichaam richting dat been wat dan uiteindelijk de afzet levert. En dan aan de overzijde duikt hij weer de volgende bocht in. Dat is de binnenbocht. En is hij op weg naar de 4200 meter. Twee rondjes dadelijk nog te gaan voor Rens Rottevel. Ja, en dat ziet nog steeds Goed uit hoor. Dat lichaam dat, dat dat gooit hij heen en weer. Hij heeft nog steeds energie. Die rondwijd gaat nu voor de eerste keer naar rondje 31-0 toe. Maar hij hoeft nog maar twee rondjes. En hij, komt, hij kan een tijd rijden van onder de 26, 25 als hij dit gewoon goed volhoudt. En er ziet er nog steeds heel erg dynamisch uit. zijn gezicht, als je naar zijn gezicht kijkt, er zit nog steeds een soort van ontspannen sfeer, ontspannen blik op. Waardoor je denkt van hij houdt het gewoon vol. Hij gaat naar die bel toe. En ik denk dat hij er gewoon naar een hele Hele mooie einde dat gaat rijden, Sebastian. 10e werd hij op de 500 meter. Eh, twaalfde moet ik zeggen, werd hij op de 500 goed, meter. En dus is het zaak om op deze 5 kilometer eh, in ieder geval binnen die top 10 ruimte terecht te komen. 31 rond bij het ingaan van de laatste ronde voor de tweede keer op rij. En dan is hij inderdaad weg bezig met zijn beste 5 kilometer tot dusverre van dit seizoen. Op het eerste internationale piekmoment, zeg maar, voor de allrounders. En Rottevel heeft dit seizoen ook een goede 1500 meters laten zien. Dus dat eh, is een goed voorteken. Hier komt Jaan Rens-Rotterveel. Hij had 6,29 gereden dit seizoen. Daar gaat hij nu dik onderrijden. 6,24, ja. 42 is niet alleen de snelste tijd tot nu toe. Hij is ook flink gestegen daarmee al in het klassement. Simanski voorbij, Broedka voorbij, Andersson de Zweed voorbij gegaan in het algemeen klassement. Dus met deze goede 5 kilometer, Erben, gaat Rens-Rotterveel stijgen in het algemeen klassement. Ja, hij gaat zeker stijgen in het klassement. En hij heeft echt een goede 5 kilometer gereden. Hij is begonnen met één rondje 29-0... Daarna rondje 29,7 en daarna allemaal rondjes 30. met een heel licht oploop maar hij heeft hem vastgehouden. Hij heeft hem keurig vastgehouden. Hij heeft gewoon echt een keurig race gehouden En ben ik wel benieuwd naar, wat heeft die jongen dan twee weken geleden gedaan? Toen reed hij uh, slecht op de 5 kilometer. Dat maar dat niet? gaf hij ook toe uh, afgelopen week bij de persconferentie. Nog even Siemens Pielen nielsen meegeven, zijn Noorse tegenstander. 36-19. Rotteveel is ook de Noor voorbij in het algemeen klassement. Maar die jonge Noor, 19 jaar, gaan we nog wel wat verloren. Rijdt wel een persoonlijk record. Ja, dat en Zrotteveel, Jochem, dat was dan degene die, waar we het eigenlijk net over hadden. Vijf punten achter uh, Blokhuizen en Kramer op de derde plaats eindigde op het NK. Heeft hij hiermee laten zien dat hij niet zomaar komt om alleen maar een beetje mee te doen? Nou, ik moet zeggen, ik liep net een beetje zo te mopperen over de vijf kilometers. We gaan het straks zien. We kunnen wat meer zeggen als Sven en Jan hebben gereden. Maar hij rijdt op het ogenblik gewoon negen seconden harder... dan op het Nederlands kampioentrip op een vijf kilometer. Dus ja, ik vind terwijl dat we denken wel... dat het ijs langzamer is. Dus dat, dat, dat gaat nog best... dubbel op ook nog. Dan Dan is het dubbel op ja. en dan heeft hij gewoon echt een hele goede vijf kilometer gereden. Dus dit gaat geen vijf punten meer. Als hij zijn lijn... Dit zijn geen vijf punten waar hij achter ligt. Ja. Wat is en eigenlijk de toekomst van Rens Lotteveel? Is dat een, een, een tijdje de nummer drie, vier van Nederland? Of kan, daar nog, kan dat nog beter worden? Nou, ik zie ziet wel dat hij de laatste jaren toch echt wel sprongetjes begint te maken. Maar je hebt het ook bij Jan Lokhuizen gezien, die zat er altijd een beetje tegenaan. Op een gegeven moment, nu zit hij echt er dicht op en staat hij na een paar avondes, staat hij zelfs eerste. Dus ik, ik, ik denk dat hij daar gewoon best wel door kan groeien. En ik vind vooral, en dat is belangrijk, hij begint beter te schaatsen. En als je kijkt naar een verloop van een vijf kilometer nu, en Erben en Sebastian zeiden het net ook al. Het is een hele nette opgebouwde race. Hij gaat niet op een hoop. En dat, dat, dat zie je niet zo heel vaak hoor, zoals dit verloopt. Dat vind ik echt, dat, dat geeft mij wel heel veel moed hoor. Ik bedoel, dan heb ik zoiets van, wow, dat gaat wel goed komen. Zeker ook richting het 10 kilometer, want dan is hij gewoon in ieder geval fysiologisch fit. Ja, dat is belangrijk. Het is even voor half negen, tijd voor muziek. Third Point and Fire met September. Het is even over half negen. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Ew de Jong. Radio 1. Het NOS Journaal. President Obama verwacht dat het Amerikaanse leger in Afghanistan in het voorjaar al veel taken kan overdragen aan het Afghaanse leger. 66.000 Amerikaanse militairen krijgen ondersteunende taken tot ze vertrekken. Obama zei dat na een ontmoeting met de Afghaanse president Karzai in het Witte Huis. Volgens Obama krijgen de troepen hun nieuwe opdracht een paar maanden eerder dan gepland. En als alles goed gaat, kunnen alle Amerikaanse militairen in Afghanistan in 2014 naar huis. Na RTL heeft nu ook de Telegraaf een tuchtklacht ingediend tegen advocaat Meijering, de advocaat van Estel Kruif. De advocaat beweert dat de vorige raadsman van Estel Kruif, Moskowits, de redacties geregeld heeft getipt over ontmoetingen met Kruif in het Amstel Hotel, zodat de Telegraaf en RTL Boulevard beelden konden maken. Volgens de mediabedrijven is dat niet waar en ontbreekt elk bewijs voor de beschuldigingen.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 We zijn te gast dit weekend in 10.30 in Heerenveen bij de EK Allround Schaatsen. De 5 kilometer voor mannen is bezig met rit nummer 9. Sebastian Timmerman en Mars. En daar kijken we naar Harold Silos. Dat is de man die we tot nu toe vooral kenden van de Olympische windspelen van Vancouver. Waar hij de eerste 5 kilometer reed. En daarna s'avonds doorging naar het shorttrack toernooi. Inmiddels heeft hij het gelaten voor wat het was. Hij heeft zich aangesloten bij de Kia Speed Skating Academy in Iemsel. Waar Wim den Elzen jarenlang trainer geweest van Zuid-Holland. De zuid als de selectie tegenwoordig actief is. En hij begeleidt deze Silos. Reed lang onder de tijd, of rond de tijd, moet ik zeggen, van Rens Rotteveel. Maar gaat uh, dat niet redden. Levert te veel in in de slotronde. En Harold Silos komt binnen na 6 minuten 28 seconden en 19 honderdste van een seconde. Maar dat is ook voor hem een tijd die hij dit seizoen nog niet reed. En dan met op tegen Konrad Niedzwitski, de winnaar van de 500 meter. En die rijdt 6 33 75 En dat uh, betekent voor Konrad Niedzwitski dat hij. Daarmee leider blijft, voorlopig leider blijft in het algemeen klassement na twee afstanden. Hij levert ook wel veel in ten opzichte van rens Rotterdam. Maar blijft net binnen de 10 seconden die hij mocht verliezen op Rotteveel. En heeft morgen op de 1500 meter 21 honderdste van een seconde nog over op diezelfde Rens-Rotteveel. Rotteveel nog wel aan de leiding dus op de 5 kilometer. Als we het tweede blok inmiddels dus ook gehad hebben met zijn 6.2442. De baan gaat verzorgd worden, dat duurt ongeveer 25 minuten. Totaal. En dan gaan we kijken naar een prachtig slotstuk van deze eerste dag. Van dit 107e EKO-round voor de mannen. Met eerst Sven Kramer tegen Howard Bukou. Onderlinge verschil dus 5,6 seconden in het nadeel van Sven Kramer na de 500 meter eerder vandaag. Dan Skobrev tegen Bart Svinks. Grijsreiter in de twaalfde rit tegen Tetsjan Bloemen. En in de laatste rit Sverreloende Pedersen tegen Jan Blokhuizen. Kortom, het echte grote vuurwerk komt eraan. Voorlopig staat er de Nederlander eerste... Rens Rottevel met 6'24'42. Steven Dralenbouwt, praat met hem. Naast Rens op het bankje. Je trekt je schoenen weer aan. Ja, dat was even een andere vijf kilometer dan op het NK, hè? Ja, zeker. Ik, denk, ik had afgesproken met de coach om er een stuk harder in te gaan dan met het NK. Omdat ik dan vaak toch net iets meer ontspanning vind. En, uh... Nou, licht oplopend schema, maar uh, dit is nou een hele goede tijd uh, voor mij doen in, uh, nu in Tiof ja. ja. keurige vijf kilometer met het bijbehorende vuistje na afloop. Ja, zeker. Nou, ik was uh, vooral heel tevreden dat uh, deze vijf kilometer gewoon een keer goed liep. Want ik heb gewoon dit, uh, dit voorseizoen nog niet hele goede vijf kilometers laten zien. En dan, uh, ik weet niet eens of het een uh, snelste tijd ooit in Tiof is, maar... Uh, Hoe voor mijn... bedoel je? Nou, nou, snelste tijd? Ja, mijn snelste tijd ooit in Tiof. Ik had 6.24 staan ook. En, uh, nou ja, als ik dan gewoon rond die tijd uh, rijd, dan is het gewoon een hele goede rit. Ja. Um, is dat het enige verschil wat je net aangaf, de harde, de harde invliegen, het enige verschil met het NK bedoel ik dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik uh, de vorige twee, vijf kilometers met in het NK afstand en het NK rond gewoon uh, tot ontspannen in ben gegaan. En daardoor uh, wilde ik een vlakke race rijden, maar dat, uh, dat pakt minder goed uit dan ik dacht. En nu gewoon met iets harder, harder erin gaan en dan iets oplopend schema ligt mij toch wat beter, denk ik. Ja, nu zit je zo'n 5 kilometer neer. Is dan die 500 meter met dat missetje extra frustrerend? Ja, frustrerend. Eh, ik had er wel eh, één of twee tiende laten liggen, inderdaad. En eh, dan had ik gewoon echt een hele goede tijd gereden. En nu, eh, nu ben ik wel tevreden met de tijd, hoor. Want het, nou, het was de tweede tijd voor mij dan in en, uh, ja ik zat, er, ik zat gewoon, ik hoorde er goed bij, dank als we naar het NK keken had iedereen het over dat grote verschil tussen Blokhuis en Kramer en, en de rest, jullie, met, met vijf punten verschil uiteindelijk in het puntentotaal. Dat lijkt nu anders te gaan lopen. Ja, zeker. Nou, zij lieten echt een heel hoog niveau zijn, een niveau zien op dat moment. En uh, ik gewoon uh, niet mijn beste weekend ooit. En daardoor was het gat denk ik groot en ik hoop dat het nu in elk geval wat kleiner is. Ja. Nog één ding, hoe zwaar zijn de omstandigheden? Is het zwaarder dan bij het NK? Uh, ik denk niet dat het zwaarder is dan bij het NK, maar uh, dat komt omdat mijn rit gewoon veel beter liep. En uh, we gaan straks zien in de laatste slotrit uh, ja, hoe snel die gasten kunnen. Rens Rotterveld, dankjewel. Rens Rotterveld is terecht tevreden. We hebben nu een beetje vergelijkingsmateriaal, Jochem, want hij reed 6'24. We hebben nu net Silofs uh, gezien en gehoord 6'28. Wat zegt dat? Dat zegt nog steeds dat Rotterdam goed heeft gereden. Ja, hij heeft gewoon prima vijf kilometer gereden. Dat geeft hij zelf ook wel aan. En dan kijk ik ook weer. Hij zegt van de met zijn 500 meter foutjes. En ik kijk ook wel hoe mensen rijden. En zo op zo'n toernooi als dit is wel Europees kampioenschap. Uh, dat rijden jongens ook niet, uh, niet dagelijks. Zeker voor Sven is het zijn zesde Europese kampioenschap wat hij kan gaan winnen. Uh, hij trouwens niet zo heel veel meer heeft gereden over. <laughs> nee, we ja, dat is Ik heb de laatste nog van hem begonnen. Dat dan weer ja. wel. Nee, maar dat is, die jongen is gewoon wel goed. Hij rijdt zijn 500 meter met een paar foutjes. Rijdt die 300 zo langzamer op het NK. Hij rijdt nu bijna 9 seconden sneller op zijn 5 kilometer. Die jongen is gewoon veel beter nu. Ja, Silofs, de LED. Ja. Die rijdt 6.28. Ik dacht vorig jaar, maar ik ben niet de grootste kenner blijkt alweer. Die gaat vol naar volgend jaar wel meedoen om prijzen. Maar nou, dat, dat is nog niet het geval. Mijn gedachte was, van, hij reed natuurlijk in Vancouver. Reed hij en het short track en het lange baan. Dat vond iedereen prachtig. Ook nog eens keer op één dag. Dus ja, eh, allemaal leuk. Maar dan maak je de keuze om van het short track naar het lange baan te gaan. Dan verwacht je op een gegeven moment de progressie die in het eerste jaar geboekt, boekt. Dat die lijn wat stijler door zou zetten. Ja. En dat vind ik dan een beetje tegenval. Dan had ik eigenlijk wel verwacht dat hij hier wat harder had gereden op die 5 kilometer. Ik spiek ondertussen eventjes op het lijstje wat hij op zijn 500 meter reed. Daar reed hij 6:90. Nou, op zich een prima tijd, maar dan, dan gaan ja, we straks maar dan zien... Je ergens... Ja, met 6,28 ja. ben je voor het oranje gewoon om echt straks voor hem mee te doen op een podium. Ik denk dat je gewoon wat te langzaam bent. Ja. Hij is zo'n product van die schaatsacademie. Hè? Ja. ja. Het is natuurlijk veel te vroeg om daar dan conclusies uh, uit te trekken. Maar... Nou, ik wil niet zeggen dat hij trouwens echt een volledig product van de schaatsacademie in Insel is. Maar hij was natuurlijk daarvoor ook al, maakte die switch naar het lange baan schaatsen. Maar je ziet wel dat door een heleboel internationale rijders bij elkaar te gaan zetten. Onder leiding van een aantal goede trainers. Jeremy Morderspoon, inderdaad Wim Els een El, Nederlandse trainer die heel goed werk heeft verricht in Zuid-Holland. Dat die jongens elkaar beter maken. Dat zien we bij de commerciële teams in Nederland. Dat zie je dus daar ook in de Speed Scouting Academy. Waar ze gewoon zich alleen maar op het schaatsen hoeven te richten. En gewoon prima omstandigheden hebben om echt te groeien in die niveau. Ja, en nu moet hij laten zien de komende jaren. En ook vooral dit jaar wat hij dan echt kan. Absoluut. En we hebben ja, zeg maar het voorprogramma nu gehad. We krijgen straks na de Welpauze. Wordt echt leuk hoor. De, de, de, de mannen voor het, de top van het klassement. En dan moet Sven Kramer als eerste. Uh, dat betekent dus ook dat hij niet een echte topper heeft gehad voor hem. Hoe belangrijk is dat? Want wij zijn al aan het gissen naar de omstandigheden van vandaag. Ja, kijk, Sven is niet achterlijk. Hè? Die heeft natuurlijk al op het ijs gestaan. Die heeft al gevoeld. Die heeft al met, uh, met Beert, de ijsmeester, gesproken. En uh, die weet ook dat het een hogere druk is. Erben vertelde het er straks al. Lage druk, slecht weer was het met Erben ja. de Feestdag. Het is nu hoge druk, het begint te vriezen. Dus het is langzamer, dat weten we gewoon. Dus die weet al lang dat 16 niet haalbaar is. Uh, maar die weet ook dat 6.24 is gereden door, uh, door Rens-Grotterveld. Dus die heeft al zitten rekenen. Die weet al op welk schema hij gaat rijden. Ik denk inderdaad, uh, er werden toen straks tijden genoemd, 6.16, 6.15. Dat we daar een beetje rekening mee zouden kunnen gaan houden. En dan, uh, ja, dan moet je er gewoon vol voor gaan. En hij rijdt ook tegen Buckhoek. Dat is wel leuk. Want Buckhoek is natuurlijk wel binnen het klassement wel een ja. van de mensen die een ja. hele goede 500 meter heeft gereden. Dus, hij wil natuurlijk zorgen dat hij al meteen voor buk staat zo ja, Hoe secuur denk jij dat Sven Kramer nu kan inschatten wat hij zometeen gaat rijden? Jij zegt 6'15, 6'16. We gaan zometeen zien of dat klopt. Denk jij dat Sven dat zo minutieus in zijn hoofd heeft... dat hij eigenlijk al gewoon weet binnen welke seconde hij gaat rijden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, hij zal dat nooit zo hard op roepen. Uh, maar ik denk dat hij donders goed weet. Zij gaan straks op een schema rijden van wat ongeveer mogelijk is. Ze hebben natuurlijk de laatste dagen veel getraind. Het was... Uh, ze hebben, hij heeft vanmiddag of vanmorgen van ingereden. Ze hebben nog wat, wat rondes geklopt. Die voelen dat wel. En je kan het vaak ook nog wel een beetje relateren aan je 500 meter. Dat je het gevoel hebt van oh, nou, toen reed ik zo hard. Dus moet ze 500 meter opzichte van de NK. Maar ietsje langzamer. Dat weet hij. Ja, overtuigd. Sven Kramer. Hij rijdt zometeen in de eerste rit na de dwelpauze. En na Van Velsen.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 Zo was dat met Sing Sing Sing. In de welpauze hebben wij uh, de mogelijkheid om te praten over een interessant discussiepunt dat Irene Wust voor ons heeft aangezwengeld. Wust wil namelijk dat het allround schaatsen een olympische discipline wordt. Ze heeft de internationale schaatsunie in een brief opgeroepen om zich daar sterk voor te maken. Luister naar het vurige pleidooi van Irene Wust. Nee, wat nee, heb je volg... dat is het, het allermooiste wat er is en um, is het eigenlijk nog heel erg raar dat het nog niet olympisch is, want um, als je kijkt op naar de Atlantiek... Dan is de Meerkamp ook Olympisch. Ik vind het, het mooiste wat er is. Ook de kijkcijfers geven dat aan in Nederland. Dat er meer mensen kijken naar hè, 10 kilometer op het Nederlands kampioenschap al Dan naar de ontknoping van het enkel sprint. Ik vind het echt een gemis op de kalender. Kijk, je kan wel, op de Olympische kalender, je kan wel heel veel uh, nieuwe facetten eraan gaan toevoegen, zoals dus een Start of een Sprint. En... Maar ja, waarom niet iets wat super spectaculair is een eeuw bestaat? Uh, waarom niet gewoon met alle andere dat was het pleidooi van Irene renvus, Jochem, Ik kan me zo voorstellen dat je het daar gewoon mee eens bent, want waarom zou je het niet Olympisch maken? Of heb je een andere mening? Ja, dan had ik alles eerder moeten nog die derde ja. de medaille kunnen ja. winnen. Ja. Precies. Ja. Ploeg achtervolging er nog bij, dan had je ja. er vier gehad. Maar... Ja, ja, ja, ja. Nee, ik, ik ben het wel eens met Irene. Ik vind het. Het, het zou de oplossing zijn om het Oranje internationaal weer op, op de kalender te krijgen. 100 zeker. Um. De enige kanttekeningen die ik erbij kan plaatsen, is dat we ervoor moeten waken... is dat je nog meer Olympische schaatskampioenen gaat creëren. Daar, ik, ik wat is op... daarop tegen? Nou, ik denk dat je wel in het schaatsen een bepaalde mate van exclusiviteit wil hebben. Maar ik, ik, ik, ik, ja? Dat is het enige waar, waar ik een beetje... Aan de andere kant, als je kijkt binnen het zwemmen hoeveel kampioenschappen er zijn... Uh, je, ja, ik bedoel, nogal. Nogal, dus ja. wat dat betreft is dat ook misschien een onzinnig uh, argument. Maar het is gewoon een hartstikke gaaf evenement. En, uh, ik zeg invoeren die handel. Is dit wel eens een discussie geweest überhaupt? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je dit 30 jaar geleden al voor hebt gesteld. En 20 jaar geleden. En binnen jouw generatie 10 jaar geleden. Want vooral in Nederland. En ik kan me, ik denk ook bij andere schaatsers wel bedenken dat die dat graag willen. Ja, ik weet je dat ik dat eigenlijk echt niet weet of dat eerder is voorgesteld? Het stom is wat je merkt de discussie rond het orande is iets van de laatste twee, drie jaar wat echt begint, meer en meer begint te komen. Ja, de discussie die eigenlijk vanaf de andere kant komt. Dat je het allrounder moet aanpassen dan misschien wel voor de hele zwartgallige mensen afschaffen. In 1996 hadden we de eerste weken afstanden. Ja. En we hadden natuurlijk op de Olympische Spelen dan die afzonderlijke afstanden. Dat vonden we zo mooi. Dus het is meer andersom is die ontwikkeling gegaan. En dan blijkt het toch uiteindelijk dat het misschien de nek uh, omdraait van het allrounder. Nou, dan moet je dat eens dus een keer heroverwegen. Ik, ik, ja, ik weet niet of we verleden zou naar eens gekeken. Dat moet altijd wel schuldig blijven. Wat uh, uh, zou erop tegen kunnen zijn eigenlijk? Ja, niets. Want het, we leven in een tijd waarin heel veel jonge sporten heel snel aan de winterspelen worden toegevoegd. Uh, binnen ja. het schaatsen zelf is ook de ploegenachtervolging toegevoegd. Ja, zit... Allemaal een beetje onder het credo, er is nog niet zo heel vreselijk veel op de winterspelen. Er kan nog wel wat bij. Nee, maar er zitten natuurlijk zitten wel andere gedachten achter. Dat dus het IOC ook zegt van ja, er mogen niet meer sporters komen en het moet verjongen en dan... Kijk, als je oranjes nu toe gaat voegen, ga je wel echt af van een specialisatie. Wij mogen nu als Nederland tien dames, tien heren uitzenden. Dan zal je dat aantal waarschijnlijk moeten gaan ophogen. Dat betekent dat er nog veel meer schaatsers komen. Dus daar, daar moet je misschien wel naar gaan kijken. Dat er op een gegeven moment wordt gezegd, je moet uit de deelnemers, moet je dan misschien de oranjes halen. Want dat is aan de achterkant wat er wordt gezegd. Als je het mij vraagt als sportliefhebber, zeg ik zoiets van... Joh, vroeger uh, twee of drie oranjes aan toe, kan jou het schelen? En dan is elk schaatsteam uh, heeft zes rijders meer. Zo so wat? Ja. Kan je de ploegachtervolging ja. misschien ook nog beter vullen? En ik denk dat, dat uiteindelijk... Uh, ik, ik ben benieuwd wat, wat, wat Erben daar er straks misschien nog wat over ook, als die mee ja. kan praten, uh, gaat zeggen over het feit van dat je daarmee waarschijnlijk de kwaliteit van bijvoorbeeld teamsprint of uh, mass start of uh, met name de ploegachtervolging, als ze dat er allemaal inhouden, dat je dat niveau waarschijnlijk ook verder omhoog trekt, omdat mensen meer rand gaan trainen. Ja, Erben, vind je dat ja. ook? Ja, nou, ik vind het uh, wel een goed voorstel. Uh, maar ik snap uh, even twee dingen. Ik, ik, uh, ik snap absoluut niet waarom Irene Wiest hier nou vandaag over begint. Echt niet. Ik denk van meisje, je, hebt al, je bent ziek geweest, je hebt eigenlijk een matig 1K gereden. Je, rijdt een, je, rijd, je, rijd, je hebt problemen met jezelf. Zorg gewoon dat je hier op een fantastische manier Europees kampioen wordt. En ga dan nou niet de grote boek aantrekken dat jij in één keer het schaatsen moet gaan veranderen. Maar goed, als het haar geen extra energie kost, dan ah, maakt het moment toch niet zo heel veel uit. Maar het is verkeerde focus, denk ik. Maar, maar, okay, nu, maar los ze, ze heeft het benoemd, dus we gaan het erover hebben. Uh, uh, ja. En ik vind, het helemaal, ik vind het wel een goed voorstel. Maar dan moet ik even, eigenlijk is het natuurlijk een aantal weken geleden, heeft Ars Schenk gesproken over het schaatsfestival. Ja. Dus dat je dan alles, alle wintersporten bij elkaar zet. Dus het kunstrijden, het kunstrijden, en het lange baanstraat, alles in één week, alle kampioenschappen in één week. En dan heb je echt iets heel sterks. Alles in één week, en wat doen we dan de rest van de winter? Nou, dan gaan we gewoon de World Cups, gaan we gewoon een sterke cyclus van maken. Niet, niet alleen, want nu heb je de World Cups, heb je in het voorzoon, zijn een soort van warming-upjes uh, voor, voor, voor de grote kampioenschappen. Ja. Dan heb je gedurende het hele zoen heb je één sterk World Cup-cyclus. En dan heb je aan het einde van het jaar, dan komt alles samen in één grote straatsweek. Ik heb daar vanochtend over gesproken, want ik ben hier natuurlijk de hele dag al. En ik heb hier vanochtend over gesproken met uh, Tron Espely van de Technische Commissie van de ISU. En ik vroeg hem ook naar, naar, naar zijn mening over het voorstel van met name Schenk. En hij had hier ook wel gewoon oren naar. Hij vond het eigenlijk okay. helemaal niet, niet zo'n raar idee. En toen zei hij ook nog iets heel grappigs. Want hij zei eigenlijk ook van ja, de ISU heeft een hele sterke stem in, de, in het IOC. En dan vroeg ik hem waarom eigenlijk. Hè? Want wij, wij klagen allemaal over het lange baan schaatsen dat het niet mondiaal zal zijn. Hè? Dat er maar een paar landen zijn die überhaupt aan lange baan schaatsen of aan, of aan het oranje doen. Maar de reden waarom het ISU zo sterk vertegenwoordigd is in het, in, het, in het IOC... en waarom het zo'n zo belangrijke stem heeft, is omdat schaatsen een hele mondiale sport is in de IOC-termen. Als je dus kijkt bijvoorbeeld naar het IOC, bijvoorbeeld kijk naar skiën... Dat zijn inderdaad maar een paar landen die skiën. Uh, wij hebben met, met onze innersport, doen we dus voor het IOC begrepen, zijn wij extreem mondiaal. En daarom zullen wij ook altijd Olympisch blijven. Blijf mij toch even hangen, Eben, dat je, als je alles op één hoop veegt, dat ik me afvraag wat schieten die losse sporten daar dan mee op? Uh, nou, ik denk dat het, dat het heel, dat, dat kun je ook veel makkelijker, makkelijker de kruisbestuivingen. Ik denk dat, het, uh, dat alle sporten op zich alleen hebben moeilijk bestaan. Want ik denk allemaal dat het, uh, er wordt gesuggereerd dat het, dat het Lange Baasschaatsen een beetje het kneusje is van uh, het kunstrijden, de trekken en het Lange baas hè, die drie sporten. Maar dat is helemaal niet zo. Absoluut het trekken heeft veel grotere problemen. En ook het kunstrijden, hè? het kunstrijden heeft ook heel veel moeite om die stadions vol te krijgen. En als je dat dan allemaal bij elkaar doet, op goede plekken, zoals bijvoorbeeld op al die plaatsen waar nou ook die Olympische Spelen zijn gehouden. Hè? Die hebben al die faciliteiten, die worden één keer gebouwd en dan wordt er één keer gereden en daar wordt er niks meer, meer, meer, meer mee gedaan. Dan kun je nog eens een keertje met z'n allen teruggaan naar Turijn. Want dan kun je daar nog eens een keertje al die faciliteiten in één keer weer gaan gebruiken. Dit kunnen wij in Nederland organiseren met een Herenveen. We gaan kunstrijden gaan we dan in Amsterdam doen. En we gaan uh, uh, uh, short trekken bijvoorbeeld in Groningen. En dan kunnen we in Nederland, dus als we dan toch niet die Olympische Spelen willen organiseren, dan kunnen we zo'n soort grote festivals organiseren. En dan maar kun je hebben, één week kunnen... Moet je niet oppassen dat je al die sporten dan niet kleiner maakt dan dat ze nu zijn. Want als je alles in één weekend doet, wat nee, ja, week, doe je dan de rest van de dag? Ja, nee, dagen. Ik van denk van dat de grote discussie uiteindelijk is waar we veel over wordt gesproken. We hebben negen World Cups. Uh, zes voor de sprint, zes voor de all-rounders en ze ja. doen er een aantal samen. Daarvan zou ik als eerste al zeggen, laten we die gewoon samenvoegen, want het is commercieel denk ik makkelijker. Je hoeft minder te reizen, Je houdt alles bij elkaar. Dus... Okay, maar dan denk, bedenk je er dus ook als het ware, zoals dus bij het voetbal is, een competitie bij. De World Cup wordt dan een soort schaatscompetitie. Ja, inderdaad. Maar hij wordt interessant. We hebben nu drie weekenden waar we niet samen rijden. Ik denk, dan kan je de drie weekenden uithalen. Voeg die gewoon samen. Ja. Dan haal je gewoon drie weekenden het creëer je lucht in de kalender. En ik denk dat dat wel weer ook iets is als, waar we heel snel mee kunnen schakelen. Als je alle kampioenschappen naar het einde van het seizoen haalt... dan heb je de World Cup, is een mooie cyclus die op zich staat. Nu heb je de World Cups, die worden aan het begin van het seizoen gereden. Ja, dan rijden er een paar mensen. En dan heb je dus nu, zes, zeven weken lang heb je geen World Cups. Dan heb je eerst een paar kampioenschappen. Daarna weer een paar World Cups en daarna weer kampioenschappen. Ja, dat is van alles net niks eigenlijk. En als je dus alle kampioenschappen aan het einde van het seizoen, aan het einde van, van de winter... dan kun je die wildcups echt belangrijk maken. En dan gaan ze dus dat allemaal rijden, want niemand wil alleen maar aan het einde van het seizoen een wedstrijdje rijden. Oké, okay, daar kijk... ligt daar later meer over uh, Jochem en Erben, want we gaan naar het uh, iets vervroegde nieuws van 9 uur. En dat doen we omdat we dan straks de rit van Sven Kramer op de 5 kilometer helemaal kunnen meebeleven. Graag tot zo.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 Liefdesverklaring aan een radicale vrouw die na haar dood in 1976 de wereld met veel vragen achterliet. Wees u dat men daarvoor ins gevangenis komen kan? Zondagavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Lieve Ulrike. Het nieuws van alle kanten. Stel, u bent wetenschapper en presenteert baanbrekend onderzoek op een internationaal congres. Hoe brengt u dit? A.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 En volgens hem willen steeds meer Afghanen vrede en veiligheid en komt dat ook steeds dichterbij. De Franse luchtmacht is in actie gekomen tegen moslimextremisten in het noorden van Mali. Dat heeft minister Fabius van Buitenlandse Zaken gezegd. Hoe en waar de Fransen hebben toegeslagen, zei hij niet. Aan het eind van de middag bevestigde de Franse president Hollande dat Frankrijk troepen naar Mali heeft gestuurd. De afgelopen nacht zouden er al Franse vliegtuigen zijn geland in de stad Mopti. De Malinese president Traoré heeft kort na de verklaring van Hollande de staat van beleg afgekondigd.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 Het gebeurt niet zo heel vaak dat wij een uur van Langs de Lijn beginnen om een paar seconden voor het hele uur. Maar dat heeft een reden. Sven Kramer gaat zometeen rijden op de EK Allround schaatsen in Tioff. Wij zijn te gast in Tioff dit weekend met Langs de Lijn. En deze uitzending vanavond tot 11 uur gaat voornamelijk over de 5 kilometer mannen. Kramer tegen Bukko. Dat is dan toch ineens Jochem uitdagen. De, de koningin, de, koning, de koningenrit hè, van deze afstand. Nou zeker voor vanavond. Ik ja. wil uiteindelijk